Goedemorgen. Ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat helemaal niet goed met de neergeschoten Japanse oud-premier Shinzo Abe. Gaf vanochtend een campagne-speech op straat toen hij van dichtbij werd neergeschoten. doet onze correspondent in Japan. We zagen filmpjes en video's van hem dat hij achterover viel, bloedend. Hij is zowel in zijn keel en in zijn borst geraakt. Volgens de brandweer vertoont hij geen vitale functies meer en het hoofdkwartier van de, van de partij, de regerende partij, die heeft inderdaad bevestigd dat hij niet meer bij bewustzijn is. De schutter werd meteen opgepakt. Hij had een zelfgemaakt wapen. Bij zich. De Amerikaanse agent die twee jaar geleden George Floyd doodde, is daar nog een keer voor veroordeeld. Hij kreeg al een celstraf van 22 jaar, daar komt nu nog een keer 20 jaar cel bij. Dit middels ontslagen agent kwam tijdens de zaak niet met excuses voor wat hij heeft gedaan, tot verdriet van de broer van George Floyd. Ik wou dat hij gezegd hoe sorry hij was, maar dat zal mijn broer terug de nieuwe opgelegde straf komt niet bovenop de vorige straf. De agent mag ze tegelijkertijd uitzitten. In het zuiden van Europa zijn op dit moment grote bosbranden. In een deel van Italië geldt de noodtoestand. In Griekenland staat een groot stuk natuur in brand. En in Zuid-Frankrijk zijn zo'n 100 mensen geëvacueerd. Om nieuwe branden te voorkomen zijn veel bosgebieden voor de zekerheid dicht. En voor tennisser Rafael Nadal zit Wimbledon er onverwacht op. Hij heeft last van een gescheurde buikspier en kan de halve finale niet spelen. Zijn tegenstander Nick Kyrgios gaat nu automatisch door naar de finale. Het weer de dag begin bewolkt en wat fris, later wel meer zon... en dan ook warmer, 18 tot 23 graden. Morgen wordt het minder dan vandaag, dan kan het de hele dag door een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen Prima door... op de provinciale weg 516 Oostzaan richting Zaandam... tussen de aansluiting met de A8 en de aansluiting met de N203... twee kilometer met 10 minuten vertraging... Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt tot los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl slash autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zin in Zandvoort?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 In de zomer is jouw keuze, ZFM. Dan gaan we drop de top, de dan we we That night, I watched the seagull circle in the morning light. Maybe there are some things when I've meant to understand. De zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. De volgende trein zal blijven van platform 1.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 Het is de FM C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nourrir. bien, qui nous fait sentir étrangement bien. Vleemondame, c'est un effie, mais sapre charme. Cette petite lame, c'est des pianos, c'est tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Monte ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches en vond les pouvoirs qui t'en ont toi. So ne s'achète pas tu Twee vingers.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 ik neem het leven met twee vingers oh oh, oh, oh met twee vingers ruim oh, oh oh oh oh Ik neem het leven met twee vingers ruim met twee vingers ruim oh oh oh oh Ik neem het leven met twee vingers ruim met twee vingers ruim Ik neem het leven met twee vingers elke dag vol gas kost me te veel kruim Elke dag volgast. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin. oh, oh. oh Dus ja. Hey Lang. zandvoort als bruisende watlast ook in de zomer cfm Devo andare via, ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dietro a lui che promette wil? poi non cambia mai strani amori. je wat guai, wil? in realtà siamo noi, e lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero. Con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo. Lid da sola dentro, un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere.